De Amerikaanse drummer en zanger Levon Helm is overleden. Hij drumde in de legendarische Americana-groep The Band en zong ook in enkele klassiekers van de band, zoals The Night They Drove Old Dixie Down en The Wait. Helm, een van de eerste drummers in de popmuziek die ook zongen, maakte ook enkele su succesvolle soloplaten. Levon Helm had keelkanker. Hij is 71 jaar geworden. Het weer vannacht vrijwel overal droog. Overdag eerst ook nog overwegend droog en regelmatig zon. In de middag buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Twee minuten over twee start van een nieuwe aflevering van De Nachtzuster. En het principe is hetzelfde als altijd: uh, jij maakt het programma door te bellen met een vraag naar 0800 1121. Of even te mailen naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl of twitteren naar Nachtzuster. Of uh, jij ja, eventjes te melden op um, uh, uh, www.nachtzuster.net. Dat kan ook allemaal. Maar het leukste is als je even belt, want dan kunnen we elkaar spreken. Kun je je vraag even toelichten en waar die vandaan komt en waarom. En uh, hoe vaak je er uh, al over nagedacht hebt en uh, hoe je al geprobeerd hebt hem te beantwoorden. Allemaal dat soort dingen. En dan gewoon zo'n vragen die een beetje in je hoofd blijft zitten... en waar het antwoord niet zo makkelijk op te vinden is. Die geef je door via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd... en kijk me even onderzoekend aan... Zelf bij het drinken van wat water. Als oh, zuster, blijf nog even bij me staan. Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koot en kippen wel. dan zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, val ik de morgen? Nacht zuster, ik doe niets aan de Nachtzuster, moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets van de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets van de pijn. Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nacht, ik doe oh, Nacht, iets oh, van de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Aan oh, oh, oh, oh. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster, aan de pijn. Nachtzuster was dat van Doe Maar. Ad, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. De vraag van wat mij eigenlijk al jaren bezig houdt, ja. en al twee weken probeert doorheen te komen bij jullie. Ja. Gaat over, en dat kunnen we nu ook mooi zien. Over fruitboompjes, vooral appelbomen, daar heb ja. ik in gewerkt. Ja. Dat de verticale takken krijgen alleen maar bladknoppen. En oh. de horizontale takken krijgen blad- en fruitknoppen, dus bloesemknoppen. En dat heeft te maken, zoals mij verklaard, met de sapstroom. De verticale sapstroom krijgt alleen maar blad. En de horizontale uh, takken, zafstroom, die krijgen fruitknoppen, maar dat is geen verklaring. Want je kunt namelijk ook zien bij boomgaardjes dat ze dus de verticale takken uh, afbinden en dan naar beneden buigen. En dan komt er uh, wel uh, bloesemknoppen aan. Oh, ja. Yeah. Moet je maar eens goed opletten, als je langs boomgaatjes gaat, ja. met die, die kleine boompjes, dan vooral met 2 meter, dat ze die takken dan afbuigen ja. en vastzetten op de grond aan een pin of aan de, aan de, aan de stam. Slim. Maar ik, ik weet bij God niet wat daar de verklaring voor is. Kijk die sapstroom, daar kan ik zelf ook verzinnen, ja. die horizontale of verticaal Maar ja. wat is dan de reden bij de ene alleen maar bladknoppen? Want die snoeien namelijk ook vaak weg zomers. Zodat je wat die blad... Niet alles natuurlijk, want ik heb ook blad nodig. Oh. En dus de zomersnoei doe je dat dan, dan snoeien ze weg. Maar de horizontale takken, en dat kun je nu goed zien... het de, de, de begint nu al te komen. Dat de dus horizontale takken dus de uh, bloesemtakken zijn. Oké, okay, maar waarom... Want het klinkt, ik bedoel, ik heb totaal geen verstand van appelbomen... Maar het klinkt heel logisch ja? dat de sapstroom... Ja? Uh, zeg maar volgens de wet van de zwaartekracht meer naar beneden gaat en dus dat daar dus het fruit komt. Ja, dat moet je me toch vertellen. Wat, dat, uh, wat, daar dus, wat, wat doet die sapstroom? Dat daar fruit ontstaat. En wat doet die sapstroom die omhoog gaat, verticaal, alleen maar blad geven? Dat is luie bladstroom. Dus groene bladstroom. Nee, dus, dus, dus, dat vind ik, dus, dus vind ik geen verklaring. <laughs> ik wil weten waarom. Horizontale bladstroom. Uh, dus wel, zachtstroom bedoel ik, dat het wel fruit geeft en verticaal niet. Maar als je in de appelbomen hebt gewerkt, Ad, dan moet je dat toch gewoon weten? Ja, nee, ik heb het altijd maar zo aangenomen. Ja. En ik heb, ik heb er eigenlijk nooit verder over nagedacht, eigenlijk. Hmm. Maar het is, het is, het is, het is, ik heb het ook gezocht op internet. Is het ook niet te vinden? En wat is bladstroom? Even voor. Uh, uh, sapstroom. Dat is de sap oh, ja. die uit de stam omhoog komt. Ja. En die dan naar de takken gaat en naar de, naar de knoppen. Dat is eigenlijk het bloed van de boom. Juist. Hmm. Dat ja. is het. Ja. Ja. En ik heb op het internet gekeken. Het verhaaltje wat ik nu vertel staat daar ook op, maar niet. Hoe dat komt, heeft dat een chemische werking, komt dat dat dan weer zon krijgt, of dat ook, wat maakt niet uit. Maar het, het is dus niet verklaard. Ja, het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld appels niet omhoog kunnen groeien. Nou, kijk, een appel kan gewoon schuin aan een dakje hangen. Ja, schuin. Uit. Maar hoe zit het met, wij, de, de horizontaal en verticaal? Nou, je, je hebt natuurlijk de... altijd een, een schemagebied dan. Nee, je hebt schuin omhoog aan de takken natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, die, dat is verticaal. Okay. En, en horizontaal, ja dat gaat niet uh, precies even, hè. dat gaat ook iets. Maar in ieder geval met een kleinere hoek naar het horizontaal toe. Ja. Nou, ik ben benieuwd Ad, ik ga mijn uiterste best doen. Maar ik ben, volgens mij ben jij de grootste appelbomenkenner die ik heb hoor. Oh, no. Dus er moeten nog grotere appelbomenkenners zijn die hier een zinnig antwoord op gaan gegeven. Ik zeg 0800-1121. Ik ga okay. mijn best doen. jojo. Dankjewel, Ad. Dag. Dag. Jan. Uh, goedemorgen, Astrid. Hallo. De jonge dame. Waar? Ja, daar. Oh. Bij de appelbomen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, als eerste even een korte reactie op de meneer van de Appelbomen. Uh, ik denk dat we nooit mogen vergeten in, in, in de, in de uh, wat voor manier van vruchten teelt ja. en van bomen. Ja. De wet van de zwaartekracht. Namelijk ja. eh, van, van wat Alan Parsons ooit zong, What Comes Ups. Must come down. Ja, wat komt dus ze? is, must come down. Ja. Uh, de manier van omhoog gaan is veel moeilijker als naar de zijkant gaan. Ja. Dus ik, ik hoop daarmee een klein beetje een antwoord te hebben gegeven op meneer zijn vraag. Ja, het klinkt heel logisch, hè? maar dat zal hij toch zelf ook al wel bedacht hebben, want hij zat in de appelbomen. Uh, ja, ja, maar kijk, uh, hè, van. Ik zou zeggen, ik zeg ook zelf vaak, van, ik kan uh, hoog en laag springen, Ja. maar ik weet pertinent zeker dat ik iedere keer met mijn beide voetjes op de grond beland. Ja, maar je bent dus... dan ook geen appel, bloesem. En, en dan heb ik inderdaad ook geen appel in de hand. Maar, voordat we niet ver van de boom vallen, waar belde je over Jan? Ik bel mis, misschien iets uh, wat jij als jonge dame, ik, ja. een soort zinnspeling op je naam, oh. uh, misschien ook wat mee te maken hebt. In de media heb je zeg maar het verschijnsel, uh, vandaag hoor je over uh, misdadige uh, A heeft op plaats delict nummer I dat en dat begaan. Ja. Maar wat blijkt nou, de volgende dag in het nieuws, uh, waar je ook gaat zoeken, je vindt het niet. Uh, wat dan ook, er is, er is helemaal niks meer te vinden. Goh. En dan krijg je dus te maken uh, met het feit dat ik dus zeg van, van wie is het dirigent uh, van boven, van, van de vergadering voor, voor, voor uh, publieke omroepen... voor uh, RTL4-companen... Uh, en companen, die dus zeggen... nou, weet je wat? Vandaag zeggen wij dit... Uh, delen wij dit mede... Ja. maar morgen... ja, helaas pindakaas, maar dan... weten wij helemaal niks meer... en uiteindelijk... hoor je er dus niks meer over. Ja, Dat, dat is dus mijn vraag. Van... Wie is degene die dat bepaalt? Maar Jan, het is toch zo dat je nieuws hoort zolang het nieuw is? Ja, maar, maar, maar, maar kijk, als iemand vandaag een moord begaat. Ja. Ik zou wel zeggen. morgen is het slachtoffer nog steeds degene. van het feit wie de moord begaan heeft. Ja. Toch? Ja, maar je kunt toch niet zeggen... Goedenavond, het is uh, twee uur. Dit is het nieuws met Lieslotte Thomassen. In 1974 is in Zandam een, een meisje om het leven gebracht. Nee, maar wat mijn vraag is... Ja. Uh, wie is de dirigent die is op een bepaald moment dus, zeg maar, bepaalt... Ja. Van, luister, uh, dit vinden we interessant... Ja. Mm -hmm. En de rest gaan wij niet meedelen. Ook zeg maar, uh, voor het verhaal van het feit van, uh, ik zou zeggen, een programma van opsporing verzocht. Ja. Ja? ja. Dan, dan hoor je bijvoorbeeld in het programma van, ja, nee, nee, nee, dat, dat is opgelost. Maar meer hoor je niet. Maar wat er bijvoorbeeld na het programma binnenkomt ja. en dus leidt tot het oplossen van een bepaalde zaak... Ja. ja, dat vind je dus nee, wat er nooit meer terug op het nieuws. En, en dat, dat vind ik, in mijn ogen, is dan een tekortkoming van de nieuwsvergaring. Ik heb wat moeite om het te begrijpen, Jan. Wat zeg je? Ik heb wat moeite om het te begrijpen. Kijk, het eerste deel van je vraag, dat kan ik wel begrijpen... en dat is gewoon de verantwoordelijkheid van de redacteuren... en de eindredacteuren die bij een programma werken... Ja, maar... maar die is, dus bepalen ik, van de dit is... het ja. allerbelangrijkste, zeg maar... Ja. Mi misschien begrijp je mijn vraag niet volledig... Nee. Maar je, je kunt er bij mij meekomen dat er dus bepaalde mensen zijn in de regie. Ja. Eh, ik zou zeggen, net een soort dirigent die aan het hoofd staat van een prachtig orkest. Ja. Eh, en die op dat moment de vinger omhoog haalt met zijn stokje... En die zegt van, en nu ga jij spelen en de anderen houden hun mond. Ja. En dat is dus iets, dat zou ik graag willen weten van, van, van, van in een nieuwvergraaging, zowel voor publieke en uh, niet-publieke omroepen, van, van, van wie hè, en welke personen ja. hebben daar de eindverantwoordelijkheid in. Dat, dat is mijn vraag eigenlijk. Vond dat is ook best wel eens uh, interessant uh, sowieso om het te weten, maar ook om het willen weten. Ja, maar Jan, er zijn natuurlijk heel veel programma's. En iedere programma heeft zijn eigen dirigent, of eindredacteur of uh, samensteller. Of, uh... Uh, dus jij denkt dat zo? Nou, dus dat weet denkt... ik zo. Is, is het niet zo dat dat er... Een... Er is niet één iemand... Nou ja, ja dat, is, dat, dat is niet helemaal waar... Maar er is, nee, er is niet iemand... Die bijvoorbeeld bij RTL... Die alle RTL-programma's kijkt... En die aan het eind van de dag een mailtje stuurt naar iedereen van... hé nou, jongens, morgen gaan we alleen maar daar en daar en daar, en daar aandacht aan besteden. Uh, ja, maar daar heb ik toch eigenlijk een andere mening over. Oh. Ik, ik, ik denk namelijk zelf... De gekleurdheid van een omroep. Ja. En, en dus ook uh, aan publiek en uh, non-publiek. Ja. Ik, ik denk dat die toch op een of andere manier... ...in mijn ogen en mijn soort filosofie... Dat, ...dat die toch bepaald zijn voor één... Voor Product. Nou, het is bijvoorbeeld wel zo dat. Uh, dan spreek ik even voor BNN, waar ik lang gewerkt heb. Daar wordt natuurlijk het beleid bepaald door de, de voorzitter en de andere bobo's, zeg maar. Bij BNN. Ja, ah, is dus toch? Ja, dus beleid. Toch? Maar dan heb ik het over beleid, hè? Ja, maar gewoon maar, de maar. Het, bijvoorbeeld het radioprogramma, uh, radioprogramma Today, wat, dat heet nu Today, dat heette vroeger United toen ik het nog presenteerde, dan wordt er door een eindredacteur, dus iemand die daarvoor is aangesteld, beslist: van nou jongens, vandaag gaan we dit, dit, dit en dit en dit en dit behandelen. Ja, maar, maar, lijf, maar dan via de, als... de lijn die is bepaald van het is, uh, we zijn een jongerenomroep en dus richten we ons op jongeren. Ja, maar als ze luisteren. Ja. Op het moment dat jouw eindverantwoordelijke zegt van... hé, hey, luister, Astrid, ja. kijk uit. Uh, dat onderwerp mag jij behandelen, maar tot een bepaalde hoogte. Want dan zeg ik hou. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. In de, in de 18 jaar dat ik nu landelijke televisie of radioprogramma's maak... heb ik dat nog nooit meegemaakt. Ja, maar... T toevallig eh, was, was ik eh, laatst ook in de eh, in uitzending bij een programma van de NCV van Casluna. Ja. En daar ging het erom, zeg maar, van uitspraken van mensen dat ik dacht: van. Jongen, jongen, die mensen, hè, dat heb ik ook uh, geopperd gewoon van luisteren, jullie zijn gewoon vergiftigd door het Wilde syndroom. He, gewoon, het, het, het, het was gewoon echt te erg uh, om aan te horen. He, dat ik zei: van ja, van dit gaat richting. Uh, ...1930-periode, dat er een bepaald persoon met een snoertje aan de macht kwam. En toen zei men wel van, ja, ja, ja, maar het, het gaat ons eigenlijk niet te ver. En, en toen zei ik van, ja, gewoon, gewoon, van, mag ik dan niet zeggen wat ik, wat ik wil zeggen? Ja, ja, ja, maar het is een bepaalde gekleurdheid, zei men toen. En toen dacht ik van, ja, maar waar ben je dan mee bezig als omroep zijnde? Maar als iemand dat tegen jou zegt, dan is dat de verantwoordelijkheid van diegene. Als iemand dat soort uitspraken doet, dan is dat gewoon degene die dat bepaalt, die dat inschat en die dat bepaalt. Ja, maar het, het ging namelijk om dat het, het, het verhaal was dat ik dus reageerde op, op, op een uitspraak ja. van en verschillende uitspraken van mensen... Uh, oh, maar nu gaan we helemaal... Jan, de, want we de, dwalen de, heel de, erg de, af... en we gaan nu bespreken wat je een vorige keer bij Casaloune hebt besproken. Het uh, ja, spijt me, als jouw vraag is wie bepaalt wat er in een televisieprogramma komt... dan zeg ik, het is meestal de eindredacteur... en de algemene lijn wordt bepaald door uh, het management van of een zender of een, uh, uh, of een omroep. Maar mag ik jou nog eens vragen, uh, met name en toenaam, wie is... De eindverantwoordelijke van uh, het verhaal van meneer Max. Het verhaal van meneer... De kijk, de samensteller, dus degene die bepaalt wat er in dit programma komt, dat ben ik. Ja, nee, maar ik ben eindverantwoordelijk. Ja, en dan heb ik een eindredacteur. Of een eindredacteur, ja, oké. Okay. Eindredacteur, die heet Maarten. Ja. En uh, dan is er nog een hoofdradio bij Omroep Max, die dus de grote lijn uitstippelt. Die mij ook heeft aangenomen en heeft gezegd van, goh, we willen zo'n soort programma. Ja, maar nog maar, maar, maar even heel kort. Zou ik het heel kort houden? Ja, heel kort hoor, want het is ja. nu een college radiojournalistiek te geven... wat echt nog maar drie mensen interesseert, ja. Oké, okay. maar, maar luister. Als ik nu, zeg maar, euh, euh, euh, neonazistische verhalen ga vertellen... Ja. En euh, ik, ik, ik, ik kom op met euh, zo'n grote aankondiging aan van wat iedereen moet geloven. Ja. Wat, wat, wat doe je dan? Mm, nou, ik, ik denk dat ik dan vanuit mijn gezond verstand dat probeer te nuanceren. Maar dit programma leent zich er wel heel erg voor dat iedereen een beetje. ja, dat eigenlijk vrij, vrijheid van meningsuiting mag zeggen wat hij wil. En dan kan ja, ik Maar dat kan doen. toch niet? Ja, tuurlijk kan dat. Dat, maar dat, is, dat is het principe van vrijheid van meningsuiting. Ik zou het niet prettig vinden. Ik zou het ook niet toejuichen. Maar als jij je echt uh, vanuit het uh, diepe je hart uh, geroepen voelt... Kijk, ik zou je wel afkappen, gewoon puur omdat dit programma gaat om vragen en antwoorden. En daarom ga ik je nu ook afkappen, want we zijn aan het discussiëren... en er is eigenlijk geen vraag, omdat het antwoord al gegeven is. Nou, het was een samenspraak. Elke ja, samen. <laughs> Maar, maar het, dit programma draait om vragen en antwoorden... en daarom ga ik dit nu afkappen. Maar als jij... Je geroepen... Kijk, het, ik zou je niet speciaal uitnodigen om heel lang nazistische teksten hier te gaan zitten vertellen. Want dat is, past niet binnen het format van het programma. Okay. Maar als jij een vraag hebt naar aanleiding van jou, uh, Stel dat je uh, een rechtsradicale overtuiging hebt en je hebt naar aanleiding daarvan een vraag. Ja, dan mag je die stellen. En dan zal ik zeggen dat ik, uh, ja, dat ik het, dat ik niet op alle punten met je eens ben. Ik, uh, ik moet zeggen, je hebt toch wel op mijn vraag beantwoord. Nou, dat, ik, dat verbaast mezelf een beetje, maar ik ben er wel blij mee. Nee, nou laat ik zo zeggen, jonge dames. <laughs> Tot Gaat ziens. Dankjewel, Jan. Oké, okay, doei. Dag. I'm oh. The Allen Parsons Project. What goes up must come down. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer hier van de wachtkamer. Bel met al je vragen en je antwoorden. Tom, goeienacht. Goeienacht. Wat kan ik voor je doen, Tom? Ja, ik heb een uh, vraag over drummen. Een drummer, een zeer goede drummer, is... Uh, in de afgelopen 24 uur overleden. Dat was uh, Levon Helm ja. van de band, ja. uh, de begeleidingsband van Bob Dylan in de 60e jaren. En later zijn ze uh, op eigen benen verder gegaan. En de man was in staat om tegelijkertijd te zingen ja. en ook op een ja te drummen. Dat het lijkt alsof het uh, Alsof het los van elkaar staat. Als je hem hoort drummen, dat zijn geen makkelijke nummers die de band uh, spelen. Uh, Roffels, uh, ja, veranderingen van ritme. En hij zong zijn tekst op een fantastische manier. Bijvoorbeeld in het nummer uh, Tonight The they drove Old Dixie down. Als jullie dat willen laten horen, alsjeblieft van. De live-uitvoering van The Last Waltz. Oh, de live-uitvoering ook nog eens ja. een keer. Ik denk niet dat we die hebben, want we zitten hier ja. niet heel dik in de live-uitvoeringen. Nee, van The Last world van de film van Martin Scorsese. Ja. Die is makkelijk te vinden, denk ik hoor, met al jullie technologische mogelijkheden. Ja. Oké, okay. maar goed, in die film zie je, dan zie je hem ook spelen en drummen en dan... Zie je hoe die microfoonstandaard, die staat heel hoog... en hij zingt eigenlijk met zijn nek uitgerekt. Ja. Zingt hij daar, dus helemaal met zijn nek uitgerekt... en dan met zijn hoofd omhoog. Ik dacht, wat raar, waarom? Maar dat is blijkbaar zijn manier van, van spelen en drummen. Maar dan, dan zingt hij dat schitterende nummer... en dan drumt hij alsof, zijn, alsof het er niet met elkaar verbonden ja. is. Alsof het losstaat. Bijvoorbeeld vroeger had je ook een ragtime pianisten. Ja. En die speelden met de linkerhand totaal iets anders dan met de rechter. Ja. Misschien is dat wel heel iets anders. Maar uh, mijn vraag is: ik, heb, ik drum een klein beetje, ik vind het leuk, maar ik heb het wel eens geprobeerd om. Uh, Tegelijkertijd om te, te zingen? Ja. ja. Nou. Dat is niet... Ja, je kunt natuurlijk wel een heel makkelijk nummertje uitzoeken. Dat is gewoon één beat, boom, boom, boom. Maar dan kan je het best zingen. Maar zoals hij dat deed, ik werd ook echt triest. Ik kreeg een triest gevoel toen ik hoorde dat hij er niet meer is. Want ja, die man, dat is fenomenaal. En vroeger had je ook uh, Robert Wyatt. Die kon dat ook van Soft Machine. Maar dat zijn er echt maar weinig drummers die, uh, die ook goede nummers tegelijkertijd... Uh, kunnen zingen op een manier dat je denkt. Je ziet het niet, maar als je het zelf gaat proberen, dan denk je. machtig. Maar dat is dat niet een zekere. Is dat niet gewoon een kwestie van oefening baard kunst? Want je, je moet een routine krijgen in het drummen. Zolang ja. je nog moet denken over het drummen. Dus je moet nog denken van. Oh, rechtervoet het ene ritme en uh, rechterhand. Ja. En, en je bent daar nog over aan het denken. En je gaat dan ondertussen zingen. Ja. Dan ga je nadrukken leggen op het moment dat je je moeilijkste ledemaat moet bewegen. Ja, want als drummer heb je natuurlijk je rechtervoet, je linkervoet, je linkerhand, je rechterhand. Ja. En de, en, en de perfecte drummer die kan dat. Uh, Jazzdrummers bijvoorbeeld die kunnen dat afstandelijk van elkaar. Maar als je dan bovendien nog een nummer gaat zingen, waarbij je moet concentreren op de tekst. Uh, de, Tonen, de de kracht van je stem, de, de melodie. En daarbij tegelijkertijd die, die drumstok op zo'n manier beweegt dat, uh, dat het als los van elkaar lijkt. Uh, dat, dat vind ik bijzonder. En ja, er zijn veel mensen die zijn ge, wel getroffen door de, door de dood van deze drummer, Levon Helm. Omdat ze hem bezig hebben gezien en dat heeft indruk gemaakt. Maar ja... Ja, je moet het zelf een keer proberen, misschien. Of een keer ja, ik krijg die linkervoet er al niet bij. <laughs> ik ben blij, ik krijg, drie, ik krijg twee stokjes en mijn rechtervoet. Mijn linkervoet krijg ik er niet bij. Dus je bedoelt de hype? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, deze man die. Uh... Die ging er ook nog bij zingen. Ja, die zong erbij, ja. maar dan vooral met een stem. Die gaat door... Ja, ik wil niet zeggen... Ja, die gaat door... Door mergen maar dan positief. ja maar dat is zo, zo fantastisch, deze man uit Texas. Die... Uh, mm -hmm. Ja, ik hoorde gisteren op de radio iemand die hem nog uh, gezien had in, uh, in Woodstock... waar hij dan in de oh. studio was uitgenodigd... terwijl hij al ernstig ziek was. Hij was een kleine man. Doorzichtig, zei degene die hem gezien had daar. Hij was mm -hmm. doorzichtig, maar hij had tweeënhalf uur gewoon gedrumd uh, nog, eigenlijk een, kort voor zijn dood, uh, voor een opname. Uh, ja, ja, die man, dat was... Uh, hij was zo een muzikant natuurlijk, uh, 100% uh, die, die niet meer kon zingen. Hij had uh, keelkanker en hij kon totaal niet meer zingen, maar drummen. Dat wel, maar als je hem ziet... Dus als je bijvoorbeeld een stukje of het hele nummer kan laten horen... van The Last Walls, uh, The Night... Van The Last Walls dan. Hè, met de tuba's en de trompetten. Fantastisch. Uh, um, van Martin Scorsese. Van die live... Uh, ja, die, ik weet, dat wordt het lastig, uh, Tom. Want even een live nummer opzoeken hier. Dat werkt gewoon niet. Oké, okay, dan van mm. de LP. Van mijn part van de tweede ja, LP van de band. Dat moet lukken. En, ja, Mijn vraag is dan... Zijn er mensen die begrijpen hoe iemand dat kan doen? Ja. Hoe je dus uh, je stem zo kan losmaken van het moeilijk... van echt moeilijk drummen. Ja, moeilijk drummen. Ja. Ja, want ik heb gevraagd hoe kun je zingen en drummen tegelijk. Maar de vraag ja. is hoe kun je zingen en moeilijk drummen tegelijk. Ja, precies. Ja. Een, een, een niet al te makkelijk nummer. En hij doet dat alsof het gewoon geen centje pijn kost. Het, en uh, en het... heel even nog, Tom. Want je drumt een beetje? Ja, een heel klein beetje, ja. Maar niet in een bandje? Nee, nee, vroeger wel, maar... Uh... Maar uh, nee, ik ben er inmiddels nu, nu niet meer. Nee, nee, niet meer. <laughs> en wat voor moment zat je dan? Uh, met vrienden van mij. We hebben één of twee keer oh. opgetreden. Uh, maar zingen, dat deed iemand anders. En uh, ik heb het zelfs wel geprobeerd voor, voor mezelf. Met mijn rumstelletje. Uh, bijvoorbeeld een nummer naspelen. Ja. En dat ik er dan bij zing. En dat blijkt zo ontzettend moeilijk. <laughs> ja, en dat is dan mijn vraag. Uh, is er dan iets in, in de hersens van Levon Helm. Wat dat kan scheiden. Net zoals wat ik zei van, uh, van iemand die ragtime speelt op de piano. Dus de muziek van de twintig ja, jaren. Ja, ja, nou voordat we het hele gesprek, zelfde gesprek nog een keer gaan voeren, nee. gaan we gewoon inderdaad uh, Lavon Helm laten horen. Dankjewel Tom. Ja, ik dank je ook. Oké, okay, nacht. Ja, jij ook. Dag. Ja. When it fell. you need and you leave the rest but as you never Shaked in. The Night They Drove All Dixie Down van de band was dat. Met die drummer die dus uh, zojuist, over, of zojuist net overleden is. Levon Helm. En de vraag van Tom naar aanleiding... Uh, of dit, uh, dit liedje draaiden we naar aanleiding van de vraag van Tom... Die zich afvraagt hoe het mogelijk is om te zingen en moeilijke drumpartijen tegelijkertijd te spelen. Hoe, uh, hoe doe je dat, wil hij graag weten. 0800 1121. En ook als je de vraag van Ad kunt beantwoorden, dan uh, zou het fijn zijn als je even belt naar 0800 1121. Ad wil weten waarom bij appelbomen de verticale uh, takken bladknoppen dragen en de horizontale takken fruitknoppen. Je moet, in de, je moet een beetje in de appelbomen zitten, wil je dat begrijpen. Maar bel dan even 0800-1121. Adil? Hoi, ah ja, Frit. Hallo. Alles goed? Ja, prima. Hoe is het met jou? Ja, ook goed, hoor. Nou, waar bel je deze keer over, Adiel? Nou, uh, ja, ik heb een paar weken geluisterd. Ik had geen vragen, dus dan blijf je alleen maar luisteren. Ja, dat is ook goed, hoor. Daar doen we het ja. eigenlijk allemaal voor. Ja, toch? Ja. Uh, ik zat vanmiddag zat even, uh, even te zetten en uh, op een gegeven moment, je hebt uh, van die zenders, af en toe hebben ze van die soort uh, telcel-programma's, hè? Ja. ja, Dat ze producten verkopen. Nou, Ikzelf ben niet, uh, niet zo makkelijk te vatten voor dat soort dingen en ik, ik, ga, ik ga al niet zo vaak naar de stad om bepaalde uh, producten te, te kopen. Ik ben meer een beetje praktisch. Mijn vraag is eigenlijk van... Uh, zijn de luisteraars die wel eens iets gekocht <lacht> hebben, of, of mensen kennen die iets gekocht hebben <lacht> en wat daar hun over hun mening is. En ja, het is eigenlijk een heel brede vraag, want je hebt van alles. Je hebt uh, messen, je hebt keukengaren, je hebt mixers, ja. je hebt PH's. En... Maar volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, kan je dat niet bij de gewone. Mag je mag je namen van winkels noemen? Ja hoor. Ja kan je dat bijvoorbeeld niet bij de blokker of HEMA of Fandae. En soms wel, hè? Ja? Ja, en soms okay. ook op de markt. En dan hangt er ook zo'n bordje met S-Scene on TV hangt er dan bij. Okay. Ja. Dus ja, dat zou ik eigenlijk wel willen weten wat de ervaring is van mensen. Want soms heb je wel van, uh, heb je een bepaalde pan. Dan kan je dus een biefstuk <laughs> in, in bakken zonder boter of, of, of olie. Ja. En dat die biefstuk nog... Zelfs vatten uh, geeft? Nou, ik geloof er geen bas van, maar... <laughs> nee, ik heb wel eens iets gekocht via Telcel. Oké, okay, hè? Ja, maar dat is wel een lang verhaal. Moet ik even vertellen, dan, Nadiel? Als je de tijd hebt. Ja, nou ja, ik heb nog drie uur en achttien minuten en ik ga erover, dus ik doe het gewoon. Ja, maar er zijn zoveel mensen en dat vind ik altijd zo lelijk. Ja, dat is waar. Nou, dan vat ik het kort samen. Maar um, toen, ik, toen ik de dag dat ik, of de nacht eigenlijk, dat ik verkering kreeg. Toen hebben wij de hele nacht samen Telcel zitten kijken. En, dat is wat romantisch. Ja, en dat is best wel al lang geleden. En toen had je dus de hele nacht had je de reclame. Dat was fantastisch. Dat was de infinite dress. Ja. Ja, dat moet je onthouden, deal. Dat was een jurk. Die kon je op 724 manieren aantrekken. En toen heb, ik, toen heb ik denk een half jaar later, maar dat was meer uit de romantische overwegingen, heb ik die jurk aangeschaft. Ja. Want het idee was dus dat je bij die jurk kreeg je de dvd van die reclame. Zodat je wist, dan kon je zien hoe je die jurk op 700, wat was het? Nou ja, in ieder geval op heel veel manieren kon je hem aantrekken. Altijd. Dus de bandjes om je schouders, of de bandjes om je middel. Of de bandjes, weet je wel, of dat was het een kort jurkje met de bandjes om je middel, of een lange jurk met de bandjes om je nek. Dat is ook echt een de... mooi ding, trouwens. Gewoon, dus, gewoon een, la een lapje goedkope stof met twee van die bandjes eraan. Maar, um, maar die heb ik toen besteld. Maar meer, het, het ging mij dus meer om de DVD van die reclame, omdat ik daar een mooie romantische herinnering aan had, dan om de jurk zelf. Ik kan me ook niet heugen dat ik hem aangehad heb. Oké. Okay. Maar, maar dat is de enige keer dat ik iets via Telcel gekocht heb, inderdaad. En als jij en je man of je vriend op uh, de televisie zitten kijken en jullie het in en je <laughs> zien Telcel, krijg je dan een, een gevoel van oh we of Ja, dat er romantische gevoelens bij iedere snijmachine van Telsal hebben. Nee. Nee, daar is het lang voor geleden. Maar ik vraag me wel... Want ik denk toch ook iedere keer weer, denk ik... Oh, dat is handig. Een, een ja. soort verfkwast die echt zo in één keer dekt. denk ik, dat, lijkt, dat is handig. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik trap er niet in. Nee, ik ook niet. Hè. Ik denk, het zal toch niet waar zijn? Of het valt na nou twee keer uit elkaar, of het werkt gewoon niet. Dat denk ik altijd. Maar ja, misschien is het niet zo. Ik vind het een hele leuke vraag. Ja, maar We... ja, je hebt zoveel producten. Misschien dat mensen wel bij, bij bepaalde producten goede ervaring hebben. Ja. ja. En wat ik dan ook heel grappig vind, als je nu belt... Ja, dan, dan krijg, dan krijg je, je korting. Ja, dan denk ik vanavond een half uur later via internet zal bestellen uh, niet of zo. Ja, als je nu belt, dan krijg je niet één zo'n kwast, maar twee kwasten plus vier potjes uh, verf... Ja, vanmiddag was het 3 uh, BH's, 10 seconden later zes en 20 uh, seconden later van deze. Nou, dat hebben we dan in ieder geval geleerd. Je moet altijd wachten tot het eind van de reclame voordat je iets bestelt. Ja, dat nee, is het. Maar ja, dan uh, krijg ja. je straks, dan heb je 9 van die slecht werkende BH's. Ja, maar uh, je hebt dus uh, lichaamskleur. En nog twee andere kleuren en, uh, en drie, zeg maar, blauw, groen en geel voor uh, verschillende kleding en zo. Ja. Nou, ik nee, ik echt... ben blij, Adil, dat jij even een samenvatting geeft van de Telcel-reclame van de BH's. Ja. <laughs> Je hebt ze toch niet besteld, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee goed zo. Nou, nee. ik vind het een geweldige vraag. Wie heeft er wel eens iets via Telcel besteld? En hoe is de ervaring met de hakmachine of ja. de... Dat ja. zie, zie ik nog meer altijd voorbij komen. Dat ik denk, ja, dat mensen dat toch kopen. Hè? Weet je wat je ook hebt? Nou. Of heb ik dat nou in Amerika gezien? Ik denk dat ik dat in Amerika gezien heb. Maar dat is een soort tafeltje. En dat is een uh, tafeltje met maar twee poten. Oh. Dus een tafeltje dat balanceert op twee poten. En dan zit dus aan de onderkant uh, uh, uh, op de grond... zit ook nog een, een constructie. En dat, dat is dus handig, want dat kun je naar je toe schuiven. Ja. Zeg maar. Maar denk ik ja, het is dus, dat is dus eigenlijk een stukje hout met, twee, met, met een plastic constructie eronder... en daar betaal je dan 59 dollar voor. Maar goed, nou, Adil, uh, wie, wie bestelt er wel eens bij Telza? Ik ga mijn best doen. Ik denk, ja. dat, daar, ik denk dat niemand daarover durft te bellen. Het mag, onder een, uh, uh, anon uh, het mag anoniem of onder een valse naam. Ja, toch? Ja, 0800 1121. Okay. Dankjewel, Adiel. Oké, okay, graag gedaan, Sophie. <laughs> Doeg. Doei, doei. Marielle. Marianne. Marianne. Ja. Hallo, Astrid. Hallo. Ik uh, heb een hele andere soort vraag. Ja. Uh, hier bij mij in de buurt worden nogal veel oude flatgebouwen gesloopt. En dat zijn dan van die flatgebouwen uit de jaren 50. En wat ik mij eigenlijk altijd afvraag daar is geheid natuurlijk hè om ja, die... daar geheid, geheid. ja daar is geheid geheid ja dat is geheid geheid ja die flatgebouwen die worden helemaal gesloopt worden allemaal keurig uh, afgevoerd aan de tuin maar wat gebeurt er nou met die heipalen ik heb nog nooit gezien dat een, een heiskraan die dingen weer uit de grond trok ja en dat stuk grond wat dan braak is komen te liggen omdat die uh, huizen gesloopt zijn daar, dat wordt weer gebruikt. Daar worden weer nieuwe flats opgezet of, of iets anders. Daar wordt ook weer geheid natuurlijk. Maar dan zitten die andere palen nog in de grond. En ja, volgens mij is dat toch precies berekend: van daar moet een heipaal en daar moet een heipaal. Maar dat kan je dan nooit helemaal sluitend krijgen als je niet weet waar die anderen in de grond zitten. en Hoe gaat dat dan? Maar als je wel weet waar ze zitten, hoef je op zich niet nog een keer te heien natuurlijk. Nee, maar ja, dat gaat ook. Volgens mij zijn die heipalen ook allemaal berekend op een bepaald gewicht wat erop komt te staan. En een levensduur misschien? Want, ja, een verschil dat wel natuurlijk of dat een flatgebouw heeft gestaan of een gewoon huis... En als er een paal in de grond zit, hoe gaat het dan? Uh, wordt dat doorgedrukt nog? Of? Ja, kun je weer een nieuwe paal op een heipaal palen? Ja. Heiën. <laughs> ja. He heipalen. Ja, en, ja, maar ik denk dat je dan op een gegeven moment op, op zulke harde lagen uh, schiet je er doorheen. hè? Want je, je heit altijd maar Dan komt er iemand in, de, plaat, in, hè, in je... Australië omhoog. Ja, <laughs> Zit er een ja. kangeroe op het andere eind van de heipaal? Ja, en met, met een klein heipaal midden in je kamer. Zo. Dus, ja. Maar dat vraag ik me wel eens af. En hoe zou dat nou gaan? Doen? Ja, ik vind het een goede vraag. Dit is een echte nachtzustervraag. Ja, nou, dat heb ik al hele tijd. Ik denk van nou, ik zal toch eens een ja, keertje bellen. Dit is het moment. Dit is het moment, ja. ja Nou ja, ik heb nul verstand natuurlijk van hijpalen Dus 0800 1121. En wat komt er nu op de plek van die flats? Komen er weer nieuwe flats? Er komen weer nieuwe flats. Nog hoger, dus dan moet oh. het toch weer... Ja, dan moet er geheid... Uh... Dan moet geheid worden <laughs> weer. En, ja, en hoe dat dan gaat, um, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Nou, een hartstikke goede vraag. 0800-1121. En dan hopen dat er ook maar iemand wakker is die er verstand van heeft. Oké. Okay. Dankjewel, Marianne. Goed. goed. Oké. Okay. Doeg. Dag. Erik. Dag, Astrid. Hallo. Goeienacht. Um, ja, ik had een hele aparte vraag misschien. Oh. Um, je had vroeger, toen, toen ik 12 was en praatte ik al 30 jaar geleden... Had je, had je van het groene spul, dat heette slijm. Oh Ja. Ken je dat nog? Ja. Ja, in zo'n groen potje. Ja. Het zag, al, het zag er al groen uit ook en zo. Ja. En. Um, wat mijn vraag is, waar, waar was dat spul van gemaakt? En is het überhaupt niet giftig? Was het ook niet giftig Ja, of zo? natuurlijk kan... was dat giftig. Ja, maar ik kan precies, ja, maar met de, met de wetenschap van nu. Ja. <lacht> met de kennis van nu zouden ja. we niet meer met slijm spelen, denk ik. We hadden spelen, we, we toen ik. anders gedaan, zullen we zeggen. Maar <lacht> we, we hebben we er ook iets aan overgehouden, vraag ik me nu al. Ja, af. wie weet geven we wel licht af van slapen. Dat ja. Niet, natuurlijk. Maar, maar, maar wat is dat ook weer? Hoe heet dat spul, die troepje? Slijm, die... Slijmjeten. Ja, ja, ja, dat ik weet het echt nog. Ik kan het en, zo en, voor me voelen. En, en het zat in zo'n zo klein groen doosje. Ja. een een vuilnisbakje volgens mij of zoiets. Ja. Zo'n groen, groen bekertje zat het in. En dat spul ja, dat, speel, dat door je handen heen. En je kon het overal. Als je die haar kreeg, maar kreeg het niet meer uit. En... Oh, dat kan ik me nou niet herinneren. <laughs> ja, dat moet mijn zus maar eens vragen. <laughs> oh, oh, Erik. Nee, maar, dat, maar het is wel... Ik, nou, nou, toevallig dat ik daar laatst nog een dag, want je hebt tegenwoordig namelijk uh, heel veel variaties erop. Is dat zo? Maar Staat het dat spul nog ja. steeds? Nou ja, dus niet dat spul, maar het haalt het niet met het, het uh, slijm inderdaad van. Uh... Van vroeger. Ja. Oké, okay. ja, Dus mijn vraag is, waar, waar, waar was dat spul van gemaakt? Ja. En hoe kwam het zo Het bleef natuurlijk ook het bleef ongeveer een maand, bleef het, of anderhalf maand, bleef het zo lekker, lekker flubberig, zeg maar. En daarna ja, en dan het was het uit. niet meer goed, hè? En dan droogde het uit, en dan ja. moest je weer huilen, en dan moest je weer nieuw nieuwe en zo. Ja, ja <laughs> ik weet het nog. Maar het is, je, nee, je, hebt, je hebt het tegenwoordig in het roze en in het geel. En, weet je, vroeger was het gewoon alleen maar groen. Ja, ook dat, maar dat weet ik gewoon niet. Ik al heel lang nee, niet maar het is, het, is niet, het, het is niet dat spul. Het is oh. nu, het is, het is een soort inferieure versie van dat spul. Maar het kan, ja. het kan misschien zijn hoor, dat ook de leeftijd op een gegeven moment dat je, dat je een soort van uh, slijm verzadigd raakt. <laughs> dat, ik, dat dat het is. Maar het, het, is, het liep inderdaad zo. Je moest het op tijd weer opvangen met je andere hand. Want anders ja. lag het op de grond. En dan werd anders het smerig. dat ja. gaat overal dan inderdaad ja, dat zei ik. En je zusjes haar, dat was, dat was het niet. Uh, ja, dat was, dat ja, dat weet dat zij dan genoeg. nog heel goed. Ja. Zij <laughs> heeft wat minder uh, nostalgische jeugd erin. Maar, het, het was echt heel, heel goor. Goedje was het gewoon eigenlijk. Ja. En dus ja, waar, waar, waar was dat van gemaakt eigenlijk? Dat vroeg ik me dan wel een keer af. Zo. Van, ja, troep. En, uh, maar ja, dus zat, en, er dat, dus zat waarschijnlijk. Ook, want ik weet nu, je mag niet meer van die rubberachtige krokodillen en van die rubberachtige dinosauriërs, die mag je niet in je mond doen, want daar zit iets nee. in wat hartstikke giftig is. Ja, dat komt allemaal uit China, geloof ik. En maar zo. dat zat vast ook in die troep. Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> is... Ja, maar wij hadden vroeger van die zakjes, maken, je, ja, dan maakten we allemaal, weten dat dat smurfersnot. Ja, smurfersnot, met zeep, ja. en, zeep ja, en een klein beetje water. Een beetje water, dan had je zo'n plastic boterhamzakje en dat was dan ook heel erg lollig, maar dat haalde niet bij dat slijm. Nee. Maar Smurfersnood, dat is goed gevonden. Want als dat, als dat, um, als dat zakje een keer openging, dan werd je eigenlijk gewoon heel schoon. Ja. Dus dat was eigenlijk een heel goed idee. Maar wa, wa, was het echt: het was gewoon een boterhamzakje en daar deden we dan. De, yes. oh, groene zeep deden we daarin. Yes, we, we, ja, afwasmiddel of shampoo. Ik weet niet meer precies wat Volgens het was. Volgens mij vindt... van die echte groene zeep. Met... Het was een heel, heel klef zakje. Aan, uh, wat je dan lekker kon kneden en zo. Tenminste, dat weet ik nog wel. Wat dan... is dat eigenlijk voor oerdrang? Dat we in een plastic zakje met zeep willen gaan zitten. Ja, zitten... ik weet het niet. Het voelt misschien lekker. Ik denk dat dit, dat het is. Dat dat is. Ik probeer dat soort dingen altijd te herleiden... op het jagen en besjes plukken. Maar ik kan het even niet uh, plaatsen. Ik kan even nou, de Misschien moet je eigenlijk misschien Mam snotten. Dat dat ja, dat het, het is gewoon slecht, heel slecht gedocumenteerd dat Mam snotten eigenlijk uh, daar speelde vroeger. De de ik, ja, het mammoetsnot. Ja, het zal. Ja, maar jij had nog geen lego. Dus... Nee, <laughs> dat was mijn bestond ook nog niet. Mijn mammoetsnot en steentjes. Ja, goed. Het, het sli Slijm. Ja, slijm wil ik steeds zeggen. Ik weet niet waarom. Maar ja, het heet ook slijmie of slijm ja, heet het slimy, slimy, Het was slimy. van dat groene spul. Het zat in een groen potje. Ja. Waar, waar was het in godsnaam van gemaakt? ja. Goeie vraag Erik. Ik ben heel benieuwd of iemand erover gaat bellen, want niemand heeft het nu staan, want het bleef nou, niet ik denk, goed. Ik vind het in ieder geval fijn dat jij, dat jij het ook nog ja voelt je, hebt. Je, je voelt je ontzettend opeens uh, serieus genomen dat je niet uh, de enige bent die zich dat nog herinnert. Nee, ja, nee, nee ik weet het nog. Het daar ja. Daarom. ja, maar het is sowieso iets met speelgoed want, want ik heb de tijd toch op jou geweld over die knekkers, dus vandaar Ah, <laughs> over gewoon ja. aan het herhalen of zo. Nou, maar dat was leuk, want toen belde dus, ik, heb je dat nog meegekregen dat er iemand belde die ja, de Ja, we zouden oversleven... nou, wij, zouden, wij zouden naar Mexico gaan. Ja, oh ja, heb ik heb je daarna weer gesproken. We moeten naar Mexico naar de knikkerfabriek. Goh, dat heb ik het toch eigenlijk druk? Voordat je het weet, moeten we, moeten we straks naar Brazilië naar de, naar de, de slimy fabriek. Ja, wie weet, wie weet. Het hey, wat, wat, wat ik ik had nog een ander idee. Is het ook niet een leuk idee om af en toe een, een beller die, die, die regelmatig belt bij jou een uitzending te laten komen? Nee, joh. Zijn nou, allemaal van die okay. halve garen. Nee. Niet oh. oh, oh, oh. met slijmje aankomen. <laughs> nee, Erik. Nee, okay. uh, nee, uh, uh, ja. nee, het is wel een leuk idee. En ik vind het, ik, dat, dat wil ik ook. Ik wil daar iets mee. Ja, dat zei je toen ook al. Je had toen ook al een idee om ergens een keer iets te gaan doen met, met een. Uh, met hun met een, met een vragen dan op, op, op locatie te gaan houden Ja, of trouwens, je ja nog... dat ga ik nog doen. Maar dat ja. werd dus niet Mexico, want het budget is vrij beperkt. <laughs> nee, maar ik ga filmpjes maken op de site waaruit je zeg maar sommige antwoorden nog weer. Dat wil ik nog doen. Oh, dat is leuk. Nou, dat vind ik leuk. Maar het, het, ik, kan, ik zou dat best wel graag willen, want sommige mensen. Maar... Aan de ene kant, sommige, met sommige bellers, er hoort gewoon ook geen beeld bij. Dat moet, een nee. beetje, dat moet een beetje van, net als dat een boek gewoon soms niet verfilmd moet worden eigenlijk. Ja, dat is waar. En het is zo dat ik, de, uh, jij hebt dat niet, maar ik merk gewoon dat sommige mensen vinden het vervelend om altijd dezelfde mensen te horen. Eh... Uh... En wat ja, dat nou betreft ja, zou ik, het zou ik het nodig vervangen moeten worden. Het zijn trouwe ik. En ik vind het ook heerlijk, want er zijn een paar mensen die echt overal verstand van hebben. Dus vooral tussen uh, vijf en, uh, en zes zijn ja, die heel ja, welkom ja, ja. om nog antwoorden te geven. Ja. Maar ik zoek daar een gulden middenweg in. Ik vind het heel fijn als trouwe bellers bellen. Maar om, om er nou nog meer van te maken, dan ga ik de andere mensen weer... Oh, en zo uh, zijn we aan het wegen en wagen. <laughs> maar toch bedankt. Nou, ik bedank jou heel erg en ik hoop dat ik een leuk antwoord krijg. Ja, slimy, wie weet het nog. 0800 Dankjewel, okay. Erik. Dankjewel, Sven. Doeg. Doeg. Mark. Hi, ja. Hi. Goeien, nou, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Ja, ook oh, prima, joh. Ik ben, uh, ben gewoon lekker aan het werk. Ik ben aan het rijden. Dus, oh? Uh, gaat helemaal prima. Je bent ja. aan het werken en je bent aan het rijden? Dat is hetzelfde hebben wij. Dus je bent chauffeur? Ja, helaas wel, hè. Nou ja, dat is toch leuk? Ja, dan midden in de nacht valt niet mee af en door. Nee, maar dan is het tenminste lekker rustig op de weg. Ja, dat wel, ja. Moet je om kwart over vijf eens gaan proberen, ja. Ja, dan wordt het een stukje minder. Hé, hey, maar ik wou even, even reageren op die manier met, uh, met drummen en zingen. Ja. Uh, nou ja, ik ben drummer en zanger voor de hobby dan. Mm -hmm. En, uh, ehm, het is, het, is, uh, het is niet moeilijk. Oh. Nee, helemaal niet zelfs. Als je... Uh, ja, dingen, uh, je ledematen, onafhankelijk te bewegen en daarbij nog een beetje kunt zingen, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja, dus het is echt een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. Uh, ja, dat ook, tuurlijk. Het, uh, wat jij straks zei, oefening baart kunst, dat is logisch. Het is ook een stukje natuurlijke aanleg natuurlijk. Hè, dat, is, uh, dat is ook belangrijk. Hè, maar, uh, en een stukje durf. He, want um, Ik heb natuurlijk meer collega's die, uh, die ook drummen en zingen, en dat is vaak niet aan durven. En, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, het, het stukje durf wat erbij komt kijken. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja toch? Maar um, uh, je rijdt nu of sta je nu stil? Ik rijd! Oké, okay, nee, ik denk anders moet je ja. eventjes, eventjes met je handen op het stuur en dan een stukje zingen. Gewoon een beetje proefondervindelijk bewijsvoering. <laughs> Ik heb wel een leuk voorbeeld trouwens voor die meneer. Waar die meneer eens naar moet gaan luisteren, is naar het bentje Vitesse van Hoeve. Oh leuk. Dat jij dan nog kent. Ja. Ja. En dat was ook een drummerzanger. Nee, ik kan niet zingen. Maar Roselin ga ik zo even draaien naar het nieuws. Leuk. Ja, Herman van Boeien is een goed voorbeeld, gewoon in Nederland. Die hele goede drummen en hele goede zanger. Nou, dat, uh, dat is een goede tip. Nog heel even snel, ja. want uh, uh, rij jij met uh, vrachtvervoer of rij je met mensen of rij je met uh, ja? spulletjes? nee, ik rijd met vracht. En je wil zeker je wat ik rijd. Ja, maar ik heb nog maar één minuut. Dus het moet echt uh, dan eventjes een, uh, een sneltrein raad wat hij rijdt. Ja, dat ja, doe als je ja. best. Kun je het eten? Uh, ja. Uh, uh, is het brood? Uh, jij mag nooit meer raven. Is het Komt echt meer. brood? <laughs> nee. Nee, dit zeg je maar om mij een plezier te doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is ongelooflijk! Jij ja, nog nooit meer raden, nooit meer! Ja, ik, ga, ik wil toch zo, ook zo'n astrolijn gaan beginnen... Hè, waarin ik dingen voorspel en uitleg. En, Hé uh, nou. hey Mark, ik ja, wens ja. je nog een hele, hele goede rit. En ik ga eens even kijken ja. of, ik, uh, of ik Vitesse hier in de computer in de opstel. Ik vond, ik vond het leuk om even in de uitzending te zijn. Want ik luister altijd naar je programma en ik vind dat het... Uh, ik vind dat het lachen, het houdt me een beetje wakker en uh, ja, leuk. Dag Mark. Dag. Hoi.